Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De campagne in Amsterdam om toeristen bewust te maken van de gevaren van bepaalde drugs, duurt nog zeker tot januari. De afgelopen twee maanden overleden drie Britse toeristen nadat ze witte heroïne hadden gesnoven. De politie denkt dat een straatdealer de heroïne had verkocht als cocaïne. Vanaf donderdag kunnen toeristen daarom drugstests kopen in smart shops. Daarmee is met zekerheid vast te stellen om welke drugs het gaat. Maar de gemeente benadrukt dat die tests niet aangeven of die drugs dan wel veilig zijn. De Molukse wijk in Hogeveen blijft Moluks. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de gemeente, woningstichting Domesta en de bewonerscommissie. In de wijk was onrust ontstaan nadat de woningstichting een huis had toegewezen aan een niet-Moluks gezin. De stichting zegt nu dat ten onrechte afspraken die in het verleden met de Molukse gemeenschap zijn gemaakt, niet zijn nagekomen. President Obama gaat waarschijnlijk Ashton Carter voordragen als nieuwe Amerikaanse minister van Defensie. Carter is 60 jaar, hij moet opvolger worden van de ontslagen Chuck Hagel. Die moest eind vorige maand opstappen omdat hij in de ogen van Obama ongeschikt was om de strijd tegen IS in Syrië en Irak te leiden. In Amerika is saxofonist Bobby Keys overleden. Keys was goed bevriend met Rolling Stones-gitarist Keith Richards. En stond tientallen jaren op het podium bij optredens van de band. Ook bij de laatste 14 on Fire concertreeks speelde hij mee. Maar door leverklachten werd hij gedwongen de tournee in de zomer af te breken. Eerder was Keys ook te horen op albums van onder meer The Who, Eric Clapton, Joe Cocker en George Harrison. Bobby Keys was 70 jaar.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 Dan nu vraag op ons zaken. When you walk through storms and put your hand up right and don't be afraid of the diary. Storm Is a golden Sky And The sweet Silver sound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 Thelonious Monk op de piano... Sam Jones op de bass... en Philly Joe Jones op de drums. Frukeling, the blues.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 Ik kom toch spien naar huis Bring Platten met En rijk die spiel voor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 Oh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 Your pain that when push comes to shove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 Ik zal tijdens de muziek heel kort aan u doorgeven. Zij is opgezet, dus bedankt voor je aanwezigheid. Vandaag We zijn veel over de verkeerde gekomen uit de foto aan. En uh, wel nog even weten zijn. Dit zijn de FedEL. de de fiets van de Het de jaren 50. En ze hebben zelf voor een heel stuk deel in is Het kan ook zijn dat ze niet al was. ik weet wel niet dat er ook een film zien. Nou, is.